Dit is Maud Schreurs met het en wat nou. In Windsor hebben prins Harry en Meghan Markle elkaar het ja-woord gegeven. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid in de St. George Chapel in Windsor Castle. Het huwelijk werd vertrokken door de aartsbisschop van Canterbury. In de kerk zaten veel beroemdheden... onder wie Oprah Winfrey, Elton John, George Clooney en David en Victoria Beckham. Van Meghans familie was alleen haar moeder aanwezig. Na de dienst maakten Harry en Meghan een rijtoer in een koets door Windsor... Rond het kasteel stonden tienduizenden mensen. In Hogeveen hebben honderden mensen gedemonstreerd... tegen de sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde... in het plaatselijke ziekenhuis. Volgens hen zorgt de sluiting van de afdelingen voor een zorggat. Mensen die een kinderarts willen bezoeken, moeten straks naar Emmen. En dat is met het openbaar vervoer haast onmogelijk, al dus een actievoerder. Reden voor de sluiting van het Bethesda ziekenhuis in Hogeveen... zou zijn dat er een tekort is aan kinderartsen. SGP-leider Van der Staaij zit vandaag twintig jaar in, het, in de Tweede Kamer. Hij wordt daarmee op zijn eigen Twitter-account gefeliciteerd... door zijn medewerkers die het account naar eigen zeggen eenmalig hebben gehackt. Van der Staaij is al enige tijd het langzittende Kamerlid... op de voet gevolgd door Geert Wilders van de PVV... en Kamervoorzitter Kajita Ariep van de PVDA. Bij Schimmert in Limburg heeft de politie tientallen jerrycans gevonden. Het is niet duidelijk wat er in de vaten zit, maar waarschijnlijk gaat het om drugsafval, meldt 1 Limburg. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten van de dumping. Jaarlijks wordt op tientallen plekken afval van drugslabs gedumpt. Het weer het is bewolkt, maar later vanmiddag kan hier en daar de zondag even doorbreken. Vooral in het oosten en zuidoosten. De temperatuur ligt tussen de 15 en 19 graden. Morgen krijgt de zon ruim baan en wordt het een stuk warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends.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 just friends so don't go look at no. me with them. Een hitje, zo aan begin van uur uh, 2 van Zandvoort op zaterdag. Je hoorde uh, Mars Mello en uh, marie en uh, Friends. Ja, het is uh, zeven minuten over uh, drie. We zijn weer terug voor uur 2, uh, Albert-Jan. En daarin uh, uiteraard weer een hoop uh, racegeweld en uh, voetbal waarschijnlijk. Ja, we gaan uh, over, welkom terug. Tweede uur uh, Zandvoort op zaterdag, live vanaf de Tolweg 10a. Terwijl onze collega's druk in de weer zijn om uh, de, de lokale studio op het circuit te installeren voor morgen en overmorgen. Twee dagen lang live ZFM Race Radio, live vanaf La Course op het circuit... met interviews met de diverse coureurs, sponsoren en wie weet met Max... maar daarvoor moet u morgen en overmorgen gewoon maar gaan luisteren... en dan hoort u het vanzelf. Twee dagen lang van 10 tot 5. ZFM Race Radio, live vanaf La Course op het circuit Zandvoort. Wij gaan door naar het tweede uur. Wat gaan we doen? Uiteraard, over een tweetal platen gaan we schakelen met onze collega John Lemmens. Want die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd. Zonder samenspel, geen overwinning en wilskracht maakt sterk het eerste elftal tegen SV Zandvoort. De wedstrijd is om drie uur begonnen. Het uh, tweede deel van de tweede uur gaan we natuurlijk weer schakelen met onze collega Willem van Densen. Want die is voor ons live op het circuit en zal verslag doen van de spectaculaire trainingen en races op het circuit Zandvoort. Want het is eigenlijk gistermiddag al begonnen met de diverse vrije trainingen. En vandaag al de qualifying, vrije uh, trainingen en uh, races. Uh, dus die gaat ons weer bijpraten rond de klok van tien voor vier. Daarnaast hebben we natuurlijk standaard de evenementenagenda... rond de klok van half vier, want er is natuurlijk van alles te doen... in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Mis het niet. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken uh, naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Zo is het, we hebben de zin in met Zandvoort op zaterdag. En dan vanaf morgen zijn we Raceradio, van 10 tot 5 uur. Zowel morgen als overmorgen tijdens de Jumbo race dagen, driven bij Max Verstappen. En hier is Boercy, samen met Tom Jones. Spile me baby, you satellite. Every red sea me moves through the night. gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the sea. I must react to pain En dan zei ik dit: uh, Moestie tezamen samen met Tom Jones. Maar eigenlijk kan ik het beter omdraaien. Want Tom Jones te samen met Moestie hoorde de Sex hit van alweer heel veel jaren geleden. Zodra gaan we live schakelen met Amsterdam ZSGO WMS1. Daar speelt de SV voor vandaag tegen. En zo dadelijk horen wij een uh, wedstrijdverslag van uh, Sean die vanmiddag daarvoor. Uh, bij die wedstrijd aanwezig is voor ons van Zandvoort op zaterdag. Maar is deze? Reminiscing on those past days. I thought you done know my last name, but that changed. And I traveled around the world. Think where you're living at now. I heard you move to Austin, got an apartment, and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. I hope someday we'll see Dat was de hit van uh, Rudimental en These Days. Ja, we gaan uh, live schakelen met uh, Sean Lemmens uh, in Amsterdam vanmiddag uh, aanwezig. Goedemiddag, uh, Sean. De wedstrijd van vanmiddag. Ja, nou, dat is een hele lange naam. Die ga ik even opnoemen. Ja, ik ben heel benieuwd. Dat is ZSGO WFS. Er zijn twee fusieclubs en de ene heette Zonder samenstel Geen Overwinning... En onderweg nee, weer maar. Sterk. Nou, dat is de club waar ze vandaag tegen spelen. Die heb je al meer, die lange naam in Amsterdam, B-C-H-E-D-B. -e is ook een, uh, een vereniging uit drie ontstaan. En uh, vandaar. Oké, okay, ja, in ieder geval een hele lange naam. We uh, houden het maar even bij, uh, bij de afkorting, uh, denk ik. Dan uh, helemaal noemen. Oh, Oké. Okay. Nee, uh, Sonfort uh, begon, het uh, is een, uh, ja, een knollenveld. Uh, ze krijgen een uh, kunstgastveld. Dat is, uh, en dan merk je meteen dat de gemeente, ja, volgens een kunstgras. dus we doen er niks maar aan. En dat is merkbaar. Maar daar heb je allebei last van natuurlijk. Maar het is een leuke uh, korte wedstrijd. Nog geen doelpunt gevallen. Ja, één, maar die viel echt uit buitenstelsituaties. Uh, situaties. Ja, dan mag je die ook niet tellen. En verder is het echt een uh, en uh, samen... Uh, Leuk uh, aanvallend spel. Een aantal jongens die helemaal nieuw zijn... in deze... Uh, ja, in het geval. Zoals uh, Jelle de Haan. Mm -hmm. die, uh, die, uh, die maakt zijn debuut. Kajan uh, Lok maakt vandaag zijn debuut. Uh, dat zijn jongens van de A. Misschien nog zelfs de B. Maar dat zijn... Veel belovende spelers van volgende jaar. We de volgende jaar natuurlijk een aantal uit de selectie gaan en een vriendenteam gaan oprichten. Dus Ted is nu aan het uitproberen. Oké, heel goed dat hij dat doet. Inderdaad, zo'n wedstrijd hiervoor gebruiken. Want deze wedstrijd gaat eigenlijk nergens meer om, om het zo maar te zeggen. Voor Esther zal niet meer, zijn kampioen. Kunnen ook niet meer ingehaald worden. Maar goed, daarom zijn ze al kampioen. En voor ZSGO. Uh, WMS. Uh, oh god, ik zei het in één keer achter elkaar goed uh, Is het uh, ja, een leuke wedstrijd uh, En ook zij zijn safe, veilig En eigenlijk bij hun staat er ook niet zoveel meer op het spel Nou, dat betekent gewoon uh... het Een fantastische wedstrijd om, uh, nou, om een nieuw talent uit te proberen En dat, dat gebeurt met twee uh... En ik moet zeggen dat die, die Cayenne altijd het die gaat een paar leuke ballen al tussen doen, Oké, okay, nou en Dat geldt ook. Uh, ik, ik zat tegen een van die ouders en zei: Wie is dat? En toen zei: euh, Rechts aan, ja, dat is de middelste van mij. Jester speelt natuurlijk. Er een paar schorsgeniessen, schors, schors achter de boel. Uh, of nog te doen. En uh, dus daar nou, is een broertje speelt nu mee. Ook niet je zijn van 17-18. Nee, er kan nog een uh, leuke wedstrijd uh, worden daar in ja. uh, Amsterdam. Ga jij hem lekker volgen voor ons. En dan komen we straks ja. weer bij je terug. Zeker weten. Dank Oké, okay, dankjewel Sean. Ja, ja. de hele tijd over het uh, spektakel op het circuit van uh, morgen, Albert-Jan. Kan ik daar nog naartoe morgen, of niet? Dat kan je wel schudden. Dat gaat morgen, niet meer lukken. Morgen is compleet uitverkocht. En waarschijnlijk komt dat omdat de drie Red Bull-auto's... dan tegelijkertijd het circuit opgaan. Ja, want uh, kijk, dat Max gaat rijden, dat, uh, dat was al duidelijk. Dat Ricky ook zou komen, is ook al duidelijk. En uh, David Coulthard. Maar dat ze alle drie gaan rijden in, in, uh, in een Red Bull... dat uh, is misschien voor menig een nog uh, een raadsel. Nou, bij deze wordt dat raadsel opgeheven. Want men verwachtte zo'n 100.000 toeschouwers morgen op het circuit, en ik heb natuurlijk een prachtig tafereel voorgeschoteld. Drie Formule 1 boelieders van Red Bull komen morgen tegelijk de baan op voor een demonstratie. Aan het stuur Max Verstappen, de Australiër Daniel Ricciardo en de Schot David Coulthard. Die laatste twee hebben ook hun komst naar het feestje van de fans inmiddels bevestigd. De Formule 1-raceauto's zijn vorige week vanuit Vietnam verscheept. Ze zijn inmiddels in Zandvoort en ze zijn enorm trots dat deze drie Red Bulls aan het Nederlands publiek kan worden gepresenteerd. Het is de eerste keer dat Nederlandse Formule 1 liefhebbers deze racewagens tegelijkertijd in actie kunnen zien. Al dus Frits van Eert, de grote baas van sponsor Jumbo. Ricky Yardo is het teamgenoot, zoals velen weten, van verstappen bij Red Bull. De Australië won dit jaar de grote prijs van China in Shanghai. En Coulthard was tussen 1994 en 2008 actief in de Formule 1. Hij won 13. 10 Grand Prix. En dan pak ik even de programma van morgen erbij. Want je kan het natuurlijk ook via de website van het circuit Zandvoort volgen via de livecam. Even kijken, dat is morgen voor het eerst uh, om. Uh, dat wordt al interessant. Oh ja, om 20 over 11 tot uh, 5 over Nee, uh, 20 over 11, ja, tot 5 over half 12. Max, Daniel en David voor het eerst tijdens een demonstratierit van 15 minuten. Maar daarna gelijk gevolgd door Racing Team Nederland... die meedoet aan de WEK en natuurlijk ook aan de 24 uur van Le Mans. Dus uh, morgen uh, om 20 over 11... drie Red Bulls op het circuit van Zandvoort. Dat gaat weer een uh, spektakel worden... en ook uh, te volgen dus op uh, de webcam van het uh, circuit Zandvoort. En die is weer te volgen op onze CFM-app. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Hij is gratis uh, verkrijgbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. En hier is Souto Lande.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 Lekker veel sport bij Zonvoet op zaterdag. Ja, de voetbalwedstrijd van vandaag in Amsterdam. Hè, want S.V. Zonvoet speelt uit tegen die uh, groep met die hele lange naam. z 1 En daar staat het volgens mij nog uh, 0 tegen 0. Daarover straks veel meer van uh, Sean Lemmers die vanmiddag die wedstrijd volgt. En ook hou het circuit in de gaten. Want ook daar uh, is al het enige activiteit gegaande. En die activiteiten die worden weer in de gaten gehouden door Willem van Dezen. Dat betekent dat we ook straks weer met Willem daarover contact gaan opnemen. Reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar de Zandvoortse Radio is er dadelijk de evenementagenda, maar is deze een Winter Fire. Dat zeg je heel goed, uh, Albert-Jan. Het blijft gewoon een lekkere klassieker, hè, deze? Het Winterfire en uh, een van hun uh, meest favoriete singles, uh, Fantasy. Daarmee is het half vier geworden tijd voor de evenementagenda. Want buiten de Jumbo Racing Days uh, is er nog het een en ander uh, meer te doen uh, in Sanford. Daarover nu, Albert-Jan, met de evenementagenda. Ja, en toch begin ik daar weer even mee, hoor. Want uh, bedoel, afgelopen vrijdagmiddag is het eigenlijk al begonnen met een aantal uh, vrije trainingen in de diverse raceklasses... en vandaag ook een prachtig mooi groot en divers racegeweld uh, aan de start. Vanaf vanmorgen 9 uur al en dat loopt allemaal door tot uh, half zeven, zeven uur... met natuurlijk uh, als hoofdmoot uh, de VIA WTCR uh, Osaro, de vroegere WTCC... Uh, waarvan uh, momenteel de vrije training uh, aan de gang is morgenochtend om... Half negen is de qualifying van de WTCC. Omdat weet u dat ook alvast even. Het hele programma is natuurlijk terug te lezen op het, uh, uh, de website van het circuit Zandvoort. En uh, ja, echt met een geweldig programma. Vol morgen prachtig weer ook. Dus neem zonnebrand mee. Want het, de kervens komen morgen ook langs. Uh, de caravan race. En in de jury zitten Max en uh, Daniel. En die zullen alles gaan Dus En dat programma duurt morgen... Tot 7 uur. Dus dat is een hele lange dag vol racegeweld en, en andere, andere dingen ook voor de hele familie. Want het is echt een familiedag morgen. De Jumbo Race Dagen Driven met Max Verstappen morgen en overmorgen. Eh, nogmaals, ik zeg het nog maar even. ZFM, uw enige echte lokale zender, is er morgen en overmorgen bij. Met, wij noemen dat dan ZFM Race Radio. En dat is morgenochtend van 10 tot 5 en maandag ook van 10 tot 5. Uh, vele vrijwilligers van de lokale zender zullen acte de présence geven... en zullen u uh, twee dagen vol op racegeweld over de radio naar u doen toekomen. Uh, interviews met natuurlijk sponsoren, met uh, coureurs en uh, wie weet met Max. Ik kan maar één ding zeggen. Gewoon morgen vanaf 10 uur luisteren en uh, dan wellicht komt hij langs of komt hij niet langs. We weten het niet, het blijft spannend. ZFM Race Radio, morgen van 10 tot 5 en maandag ook van 10 tot 5. En voor diegenen die maandagmiddag het racegeweld even van een afstandje willen meemaken... dat kan natuurlijk ook, want er is een hele gezellige lifestyle-markt op het Raadhuisplein. Maandagmiddag, moet ik zeggen. Op het Raadhuisplein tijdens de, tijdens de tweede dag van Max Verstappen Racing Days. Goed, dan voor de wat ouderen morgen, morgenavond om 20 mei... van 4 uur tot 1 minuut voor 12, 's nachts Zandvoort Live... En dat is natuurlijk prachtig met dat weer. Zand tussen je tenen en een heerlijk vers gemaakte mojito. En uh, je, je, je, natuurlijk in de lucht bewegen op de beat. In de blije gezichten van je vrienden om je heen. Dat allemaal morgen uh, vanaf 4 uur tijdens Zandvoort Live. De locatie To Be, strandpaviljoen, Mango's Beach Bar in Brussel's aan zee. Een mooi strandfeest met, zoals het er nu uitziet, prachtig weer. Heerlijke muziek, lekker drankje erbij en genieten van het Zandvoortse strand. Dat allemaal tijdens de Zandvoort Alive... morgen vanaf 4 uur tot 1 minuut voor 12 s nachts. De locatie Boulevard Bernaar... strandafgang 14 en 15... strandpaviljoens, mango's, beachbar... en Brussel's aan zee. Gaan we naar 27 mei... dan is het, wordt er weer erom op het circuit Zandvoort... en wel tijdens de Benelux Open Races. En dat is een groot race-spectakel. De VW Fun Cup Meeting... Vlak bij de Duinen aan de zee staat altijd garant voor spektakel. Die 27e mei tijdens de Benelux Open Races. Meer informatie kunt u terugvinden op de website... www.chronosevents.be www.chronosevents.be kan, kan het nog ingewikkelder? Nee. Goed. Uh, nogmaals, 70 mei. Benelux Open Races. De hele dag. Een heerlijke, gezellige racesport op het Circuit Zandvoort. En mocht u er allemaal geen zin in hebben, dan kunt u altijd nog naar Mart Visser in het museum. Dan wel in het voormalige gemeentehuis. Want deze tentoonstelling is nog tot 1 juli te bezichtigen. Tot zover. Nou, genoeg te doen. Ook buiten de racedagen van de Jumbo. Dit weekend op het Circuit Zandvoort. Jingle up your body, jingle up your sin. Love me Give me some of that mm. Lovey you know your who pop When they be dropped For me, my baby where your feet is a rap Love the energy where you bring it up Except in girl pepper in your ever, ever look hot Every queen girl You yeah. know so you never yet Flap I know why, see But me want mm. for your talk I the she Precise and exact Good love Girl, it going so hard Woo. Girl, likes up the best When I spreading them into a part hey. Hey. Good love You make me feel so bad. <laughs> The in thing, spin my girl 'cause you're not half swing. Jiggle up your body, jiggle Everybody's up your sin thing. Sin and when the nimble you are running sin thing. Happening back together, but you ever look high. I'm the queen, but you know that they never ever flop. Are you ready for a night of bluffing with the stamina king? Hear yeah, your body galling. New love, girl, it's going so hard. Girl, you like some clippers? Gonna spread them into apart hey. Tot zover deze Disco Klassieker. We gaan weer overschakelen naar Amsterdam. Naar Sean. Want die is bij de wedstrijd ZSGO WMS1 tegen SV Zandvoort. Ja. 1-0. Voor uh, dus de tegenstander, om het maar kort te zeggen. Oké, okay, oké. Okay. En hoe kwam dat? Ja, de WMS uh, Zandvoort uh, een beetje in. Uh, heel veel verkeerde pases... En uh, ja, op een gegeven moment toen, uh, kwamen ze in de 16 meter van ons en uh, de grensrechter vlachte niet voor de eerste keer dat ze bij het vuil vonden. En de tweede keer nam de scheidsrechter niet over. Ja, en dan uh, heb je 1-0, Was ongeveer de 25e minuut. Het is uh, best wel een leuke wedstrijd, Er uh, ziet echt leuke opbouwende en soms uh, ongestrelende acties in. Nou, en je zit in de uitzending en erg maakt 1-1. Kijk, dat heb je genee. En de omhaal. Ja, fantastisch. Uh, mooie paas op Nijtsel. En uh, ja, hij haalt mooi hard uit. En laat de callkeeper helemaal geen, geen knop De stand is dus 1-1, wat ik niet verwacht had zo snel. En, uh, maar het is een leuke wedstrijd. Maar het is, ja... Het is zondagavond. Er uh, staat niks meer op het spel, voor beide niet meer. Uh, ZSGL is, is safe, die zijn veilig, kunnen niet meer degraderen, hoeven geen nakompetitie te spelen. Dus uh, het is uh, een vriendelijke wedstrijd. Uh, te weinig optredens van de scheidsrechter. Ja, fantastisch. En uh, zo moet voetbal ook zijn. En uh, daar hangt er niet zoveel mee van af. Dus we hoeft ook niet pissel van het te staan. Nee, maar dan kan jij lekker gen uh, genieten daar. Ja, en ik moet zeggen, de, de twee uh, invallers die er vandaag zijn, die, uh, die doen het hartstikke goed. Nou, mooi. We komen straks voor de tweede helft bij je terug, John. Dank je wel voor de eerste helft van deze wedstrijd. Tot straks. Un, deux, épremé de toi et chanter la la la la la la, la. un de trois la vie n'est pas pour moi un livre de Kafka un de Vandaan hè Albert Jan, deze gauw al is... Ja, uit de kroeg, ja, de kroeg denk ik. <tie re Late> <hst> <laughs> Under 12. Ja, en dan uh, geen Franse uh, geen, naam hè, die Catherine Ferry. Nee, maar nee. de uitspraak is wel goed. Ja, oké. Okay. <training> nee, ze kan het aardig. Dus heb jij nog wat te melden of gaan we even plaatje nee, draaien? Een plaatje draaien en dan gaan we weer naar het circuit. Oh, Kiki. En die plaat is van uh, Milan Meskens. Hier is Stand Cold Lair.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 Baby, I wish I could still believe in all your truths But it's harder every time that I discover something new Baby, I wish I could still believe in all your truths But it's harder every time that I discover it ain't you oh, Don't you know that my story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 Maybe I wish I could still believe it all your truth but it's harder every time that I discover it in you. Oh, don't you know that my story shows that I don't desire another stone cold liar. Oh, don't you know that my story it shows that I don't desire. Another stone call Ah oh, don't you know me ah oh. De hit van onze Zuiderbuur Milan Meskens. Je hoorde met Stone Cold liar. Ja, eens even luisteren hoe dat uh, nog aangesproken klinkt op het circuit. De racegeluiden. Lekker hè, dit hele weekend uh, tijdens de Jumbo uh, race dagen. Driven bij Max Verstappen. En ook vandaag uh, heel veel activiteit daar op het circuit. En daarom uh, schakelen we weer live over naar Willem van Deze. Wat volgens mij Willem is de tweede vrije training net voorbij van de WTCR. Ja, de WTCR. Dat is het... Uh wereldkampioenschap-toelwagens uh, kunnen we eigenlijk noemen. Die hebben we gehad, de tweede vrije training. Ik heb nog niet de exacte lijst uh, met de tijden. Ik heb wel de tijden van vanmorgen van die BTCR, uh, Van die uh, eerste vrije training. Uh, nou, daarin hebben we drie Nederlanders uh, die meedoen. Ik uh, zei dat al eerder. Tom Coronel, uh, Bernard van Oranje en uh, Michel uh, Verhagen. Uh, de Nederlanders kwamen... Echt aan, we zien op de 22e plaats, dat was de beste Nederlander toen Tom Cornell, 23e Bernard van Oranje. En 24e, nee zelfs 25e was het Michel Verhagen. De snelste was toen Jan Erlacher, die rijdt in een Honda Civic. Op de tweede plaats Esteban Coeri Argentijn, ook in een Honda Civic. En derde vonden terug Gordon Scherm, in een Audi. R3 LMS uh, Sherren, uh, drievoudig uh, Britse toewagenkampioen. Uh, ja, dat geeft alles uh, wat aan over het uh, niveau van die uh, WTCR. Uh, allemaal uh, kampioenen, ex Formule 1 rijders, uh, kampioenen, uh, toewagens in uh, grote autosportlanden. En dat is uh, allemaal verzameld in die uh, WTCR hebben we hebben ook nog uh, de TCR uh, Benelux uh, Europa. Die zijn nu bezig met de uh, kwalificatie uh, voor race 1. Zo dadelijk kwalificatie uh, race 2. Daar hebben we ook nog een aantal Nederlanders uh, uh, in. Onder andere Jaap van Lagen, gastrijder in uh, TCR. Jaap is uh, dit jaar actief in de Porsche Cup Klasse die voor iedere Grand Prix in het uh, voorprogramma staat. Die hadden vorige week hun eerste race... Op Barcelona. Daar wist van ja, vanavond heel goed een uh, tweede plaats uh, te scoren. Dat deed hij uh, vanmorgen ook in de vrije training uh, voor de TCR. Hier op een tweede plaats. Achter uh, de Serviër uh, du Duslan uh, Borkovic. Uh, ja, breit in een Audi. Uh, die Borkovic en een uh, Verder uh, zien we daar nog terug uh, Kroes. Danny Kroes, die 14e eindigt. En verder zien we geen Nederlanders in die uh, TCR, uh, Benelux en uh, Europa. Die zijn nu bezig met kwalificatie uh, voor race 1. Daarna hebben ze weer een kwalificatie van 20 minuten voor race 2. En daarna krijgen we de eerste uh, race van het weekend. Dat is voor uh, Ford uh, Fiesta Sprint Cup. Uh, die gepland staat om uh, 5 over half uur. Uh, Kijk, dus uh, jij bent nog even op het circuit, uh, Willem. Ja, dat ben ik zeker, want daarna hebben we ook nog de Porsche Carrera Cup met onder andere Savje Maas en Sandra van der Sloot. En die race dat begint om half zes tot vijf voor zes en daarna zijn er nog ja, taxi rides met de WTC-R auto's. Maar die ga ik niet meer meemaken. Maar de racers van de Porsche, die ga ik zeker nog bekijken. Even nog een vraagje, Willem. We hadden buiten de uitzending om ook even contact. Maar je zei dat je ook nog een aantal interviews voor morgen... tijdens de ZFM race days live uitzendingen moest verzorgen. Kan je een tipje van... Heb je al diverse interviews achter de rug? Ja, hebben we met name gedaan. Met onder andere Sandra van de die in de... Borges Cup actief is. We hebben nog wat rijders uit de Port Fiesta Cup. Hebben we geïnterviewd? Leroy Stewart, onder andere. Lorenzo van En uit de Dutch Supercar Challenge. Cor En onze plaatsgenoot Tillen Borsten. Nou, drukbaasje ben je Willem. Hartstikke mooi. Maar die interviews zijn allemaal morgen en overmorgen te beluisteren op ZFM Race Radio. Ja, als het goed is uh, wel. Uh, morgen van uh, 10 tot 5 en maandag ook van 10 tot 5 vanuit uh, La Course. Een S uitzending uh, die mede uh, mogelijk gemaakt wordt door uh, Burnies en door uh, Circuit Zandvoort. En natuurlijk ook uh, de La Course, want daar, vandaag zenden ze uit. Ja, dus als mensen op, op morgen en overmorgen op het circuit zijn en ze willen live radio kijken, dan uh, verwijzen we ze gewoon even naar La Course. Ga even kijken hoe radio gemaakt wordt. Of neem de radio ja. mee naar het circuit. Dat is nog beter, dan moet je op de hoogte gaan. Uh, Zo is het, 106.9 FM, daar zijn wij te ontvangen. Dankjewel Willem, vanaf het circuit. <middels> uh, wij gaan weer uh, door uh, vanuit de studio aan de Tonweg 10A. Met uiteraard heel veel lekkere platen nog. Tot aan het diers en weer van 4 uur. Waaronder deze van de J. Band en Centervolt. talk? Does she come complete? My whole, whole was pure like snowflakes No one could ever stain The memory of my angel Could never cause the pain Years go by I'm looking through Officier VM de Tolweg. Tina, daar deden we even lekker mee met deze gouden De J. Kaas hoort hier en Sentafold. Graag tot zometeen naar het nieuws en weer van 4 uur. En uh, dat uur staat geheel in het teken van de Jumbo Race Dagen, die morgen op het uh, circuit in Zandvoort verreden worden en uiteraard ook uh, overmorgen. Dus zondag en maandag heel veel racegeweld hier in Zandvoort. En morgen meer dan 100.000 mensen die naar het circuit toe komen. Dus dat gaat een uh, spektakel worden. Zometeen meteen in de derde voorstand op zaterdag daar veel meer over. Graag tot zo. Look what you're doing to me. I'm